En Rotterdam is dan koploper, daar leeft 18% van de kinderen in een gezin dat bijstand krijgt. Ook Amsterdam en heerlijk scoren hoog met 14%.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 Waarschijnlijk gebeurt dat in oktober, een maand voor de verkiezingen. In de Filipijnen worden 300 politieofficieren verdacht van handel in drugs. De politie heeft dat bekendgemaakt. Officieren worden ervan verdacht dat ze drugs hebben verkocht... die in beslag worden genomen of dat ze drugbendes beschermen. Sinds het aantreden van president Duterte... zijn 1900 mensen gedood in de strijd tegen drugs. Dat betekent dat er elke dag 35 mensen zijn gedood... sinds Duterte aan de macht is. Het weer, het is droog en het wordt vrij zonnig vandaag, 25 tot 28 graden. Woensdag en donderdag is het met 27 tot 23 graden zomerswarm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 naar Amersfoort tussen Naarden en Eendbrug over 9 kilometer. Richting Amsterdam over 6 kilometer tussen Hoeflaak en Eendbrug. Het is dus de nasleep van een ongeluk. Op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschap en Zoeterwoude 4. naar Den Haag op de A4 voor Wouden, Rijndijk 2 kilometer. De A12, Den Haag Utrecht, langzaam rijden tussen Rewek en Nieuwebrug. En naar Den Haag op de A12 tussen Zoetermeer Centrum en Den Haag Centrum.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 Dat doet me meteen weer even denken aan het uh, Timmerdorp, hè. de hele, uh, hele stad werd gebouwd uh, op het uh, parkeerterrein, de Zuid. Wie beeldt dit city? Dat oh, is de van Starship. Het is uh, even na drie uur. Welkom terug bij Zandvoort op zondag, uur twee. Met daarin de volgende onderwerpen. Ja, en Terwijl uh, op het circuitpark Zandvoort de, uh, de Masters of Formule 3 om drie uur gestart is. En wij om twintig over drie weer gaan schakelen met Willem... voor een live verslag voor deze race die, wel, die tot 4 uur zal duren. Uh, gaan wij het tweede uur doen van de Zandvoort op zondag. Er wordt natuurlijk driftig gezeild. En dan hebben we het over de watersportvereniging Zandvoort... die dit weekend, uh, die dit jaar 50 jaar bestaat... En dat ook vieren tijdens de Zandvoort Surf and Sail Masters. Dus ook al bent u een passief waterliefhebber... u bent van harte welkom om daar te gaan kijken. De zomermarkt, ik hoop dat die nu in volle gang is... want het zonnetje schijnt. Vanmorgen was het een beetje een aanblik... maar ik hoop dat die dat dat het toch uh, verder door is gegaan, en terwijl nu het zonnetje schijnt... en een heerlijke, mooie zomermarkt is in het centrum van Zandvoort. In Rio wordt er uh, de marathon verlopen in de stromende regen... die wij vanmorgen hadden. Uh, wij gaan heerlijk het tweede uur doen. Wat gaan we doen? Uiteraard, rond de klok van half vier... de evenementenagenda. Met alle evenementen in die in en rondom Zandvoort zich afspelen. En het zijn er nogal weer wat. Verder hebben we natuurlijk, zoals gezegd, gaan we live schakelen... met Willem van Densen rond de klok van 20 over 3... met een uh, tussenstand van de verreden race die tot 4 uur duurt... de Masters of Formula 3. Verder natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u de Eredivisie Voetbal. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte Zandvoortse lokale omroep. ZFM. Wat zeg je, dat weer mooi, Albert-Jan. Mooi, hè? Ja, en weet je wat ik nou leuk vind? Vanmorgen kwam ik Willem van Densen tegen. Ja. Hij zegt, mijn zonnebril laat ik vandaag thuis want die heb ik toch niet nodig. Nou. Dat was nog in die megabui van uh, vanmorgen. <laughs> maar ja, die zonnebril ligt nu thuis en Willem op het circuit... en die heeft hem uh, wel degelijk toch uh, nodig. Worms zo meteen, zo rond tien voor half vier... voor de Masters of Formula 3. Eerst onder meer Flex, hier is Fifth Harmony. Flex, time to impress. Come and climb in my bed. de single Work From Home. De nieuwe single heet Flex. Oftewel All In My Head. En uiteraard wil je de grootste hits van Europa horen. Wij zetten ze elke vrijdagmiddag uit bij ZFM. Tussen 3 en 5 uur de Eurobreakdown met Maurice Mulder. ZFM niet alleen op radio, maar we zijn er ook op internet. We leven het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl en via onze website blijf je op de hoogte van de laatste Softwoordjes nieuwtjes. en kan je natuurlijk luisteren naar je eigen radio geluid GFM. Where in the summer go I found it in Monaco dancing in Mexico sushi in Tokyo I want to be where you are I'm driving a classic car Cuba is not so far I can bring my guitar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 Single Houding at the Moon voor onze zuidenbuur Milo. We hem bij CFM 16 minuten over drie. Goedemiddag. En, uh, ja, uiteraard gaan we straks weer schakelen naar het circuitpark Zalfoort. Maar eerst een bericht over de Natuurbrug. Natuurbrug nummer drie gaat er aankomen over de zeeweg. Op dinsdag 30 augustus organiseert Provincie Noord-Holland in samenwerking met aannemer Ballast Nedam een informatieavond over de laatste Natuurbrug Zeepoort over de zeeweg bij Bloemendaal. Deze brug, die in het najaar wordt gerealiseerd... is, in, is de laatste in een schakel van drie natuurbruggen... in het Nationaal Park zuid Kennemerland. De natuurbrug en de, Zandvoort, de zandpoort, tussen aanhalingstekens, is al gerealiseerd... en de natuurbrug over het spoor Duinpoort is in volle voorbereiding. Tijdens deze avond worden er rond kwart over zeven en kwart over acht... een aantal presentaties gehouden. Daarnaast kunt u op de informatiemarkt persoonlijk in gesprek... Over onder meer beeldkwaliteit en ontwerp van een natuurbrug... verkeersmaatregelen en omgevingshinder... Ecologie en monitoring. De informatieavond is tussen 7 en 1 en 9 uur in het bezoekerscentrum de Kennemerduinen Zeeweg 12 te Overveen. Dus op dinsdag 30 augustus vanaf 7 uur is de informatieavond in het bezoekerscentrum de Kennemerduinen Zeeweg 12 in Overveen. En ik heb de foto's al gezien van die uh, Natuurbrug. Gaat er mooi uitzien hoor. Oké. Okay. Jazeker. Dus 30 augustus is iedereen van harte welkom voor de presentatie daarvan. Pass me a drink to the left ya Said her name was Delilah And I'm like, you should come out way that, yeah uh. Amigas también, destapamos Desapamos las botellas. Regal número uno celulares afuera. Hizo un par especial para ti, bebé. Estudemos que mañana tal vez de pronto no te vea y tengamos un recuerdo así que, baby, manía. Esa señorita sí se mueve bien cuando baila. Es que la tiene que ver alucinante. Sin ropa se ve radiante conmigo se eleva lo de arrogante. Ahí, ahí, ahí. Dale, baby, muévela. Move your body bummy, bummy, for me, for me Just for me, baby right. I just wanna be close to you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 I En we blijven deze gewoon lekker vaak draaien bij z'n Hij Maar goed hebben, joh, de shampoo. En make my love go naar het origineel van Maxi Priest En close to you. We schakelen weer live over naar het circuitpark Zandvoort. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, wat uh, daar is uh, Willem van deze tijdens de Masters of Formula 3. Die op dit moment uh, op het circuitpark Zandvoort hun rondjes rijden, Willem. Ja, dat klopt. Die rijden in de rondjes. Een race over 25 ronden. we zijn ongeveer half 1. Ik denk dat we net zo duidelijk ronde 13 ingegaan. En we hebben aan de leiding hebben we Joel Eriksson uit Zweden. Die vertrok ook van pole position. Goede start en ja, weg was hij. Hij heeft een, oorsprong van, nou, een kleine voorsprong die toch beetje bij beetje iets minder wordt van... Een seconde of 1/3 tiende seconde. Of, uh, Tim Nico Kari. Uh, die toch nog wel uh, aanstand maakt om dichterbij te komen op die uh, Joe Eriksson. Derde vinden we terug uh, Sergio Zeta Camara. Dat is een uh, prijs ja, Die met een mooie actie uh, in de geelacht vocht. Uh, Kellem Illet, de Engelsman van Amersfoort Van Amerspoort Racing, wist te volgen. Kellem Eilert daarmee teruggevallen vanaf zijn startplaats 2 na plaats 4, uh, niet echt goed in. Uh en ook niet hetgeen wat verwacht hadden van deze jonge Engelsman. Maar goed, het gaat zoals het staat. Met nog een kleine 12 ronde te gaan, Joel Eriksson, aan de leiding. En gaat hij de nieuwe master op Formule 3 worden. Hier in Zandvoort? Nog even, even terug naar de start. Is, is alles goed gegaan met de start? Want vaak hebben we daar dan nog wel wat botsinkjes. Maar is het allemaal goed gegaan? Ja, we hebben wat dat gaat, uh, weinig problemen. Ja, je ziet al wat uh, kleine schermmutzelingen, maar niet uh, in die mate uh, dat, dat uh, de uh, rijders tot uh, uitvallen dwongen. Uh. Nee, maar de historie heeft, heeft, uh, heeft uitgewezen dat het vaak, ja, toch een, een trein... Ik bedoel, je hebt het al aangegeven, toch wat inhaalacties, maar vaak is het ook treintje rijden. Maar dat ziet er dus vandaag uh, niet zo uit. Nou ja, Formule 3, uh, het zijn downforce orders, uh, En daar is inhalen is altijd heel moeilijk... Uh, erbij komen dat is één, dan kom je heel dicht op je voorganger en dan kom je, zoals in autosport, uh, uh, termen genoemd wordt, in de vuile lucht, dan wordt je auto wat onstabiel en dan wordt het toch lastig om uh, daar nog voorbij te komen. En daarnaast heb je natuurlijk de ideale lijn op het circuit, ja, dat geef je niet voor je ligt. Ik ga niet van die ideale lijn af uh, om jou de ruimte te geven om daar voorbij te komen, dus uh, zo makkelijk is dat allemaal niet. Oké, okay, nou, wij, wij, uh, jij volgt het voor ons. We komen straks weer bij je terug tegen het einde van de race. En uh, ik zou zeggen, uh, bedankt voor deze update. Oh, Oké, okay. tot straks. Tot straks. Dat was Willem van race vanaf het Zandvoort tijdens de Masters of Formula 3. Die op dit moment uh, gaande zijn. De race duurt nog tot aan 4 uur vanmiddag. En zie je houdt hem voor je in de gaten. Hier is Billy Joel.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 We gaan het daar gaan doen, uh, albert -Jan. Weer ja, een hele hoop zeker, hè? Uh, allereerst vandaag nog een, een, een drietal grootste evenementen... waaronder natuurlijk de adac GT Masters op het Circuit Park Zandvoort... de Zandvoortse Surf and Sail Masters bij de watersportvereniging Zandvoort... en natuurlijk de Zomermarkt in het centrum van Zandvoort... maken wij een bruggetje naar 26 augustus... want dan is het tijd voor de historische BMW Race Sport. In het kader van het 100-jarig bestaan van BMW... toont het Zandvoort Museum naast het beeldmateriaal... van de wereldreis op de motorfiets... Een unieke overzicht tentoonstelling van 100 jaar posters, kaarten en covers. U kunt tevens een selectie zien uit de BMW motorsportbeelden periode 1932 tot heden. Met onder andere fotowerk van Williams, BMW, moderne DTM of de ME. MA, maar ook schitterende artcars en diverse Nederlandse coureurs die in de BMW successen behaald hebben. Deze tentoonstelling duurt nog tot die is van 26 augustus tot en met 25 september in het Zandvoortsmuseum aan de Svaluweestraat nummertje 1. Meer informatie over deze tentoonstelling en natuurlijk over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u terugvinden op www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Ook op 26 augustus om half negen s'avonds is het de tijd voor de Zangavond. Kom iedere uh, laatste vrijdag van de maand gezellig zingen... bij het Wapen van Zandvoort met de Wapenzangers van Zandvoort... Uiteraard is de locatie het wapen van Zandvoort aan het gasthuisplein nummertje 10... op 26 augustus vanaf half negen de traditionele zangavond in het wapen van Zandvoort. Dan op 27 en 28 augustus ook een groot Italiaans race spektakel op het circuitpark Zandvoort... onder de titel Spectacolo Sportivo. Liefhebbers van het pure automerk Alfa Romeo kunnen naast Italia Zandvoort op 3 juli jongstleden zich natuurlijk ook vergapen aan de mooiste en stoerste Alfa's... tijdens het Spectaculo Sportivo op 27 en 28 augustus. Naast verschillende tracktime-sessies heeft de SCARP, de organisator van het evenement... ook weer een aantal races met verschillende Alfa Romeo's op het menu staan. Dat allemaal op 27 en 28 augustus. Uiteraard op het circuitpark Zandvoort, burgemeester van Alfastraat, nummertje 108. Meer informatie over dit evenement en natuurlijk over alle andere evenementen van het circuitpark Zandvoort... kunt u terugvinden op de website www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl Ook op 27 augustus van smorgens 7 tot middags 2 uur... is het tijd voor de Rommelmarkt in Oud-Noord. Heeft u nog spullen op zolder of in de garage waar u niets mee doet... of wilt u samen met uw kinderen oud speelgoed een nieuw leven geven... kom dan op zaterdag 27 augustus naar de gezellige buurt in Oud-Noord in Zandvoort aan Zee. Vanaf 7 uur s morgens, s ochtends, mag u al een plekje uitzoeken voor uw spullen. En om 2 uur wordt alles weer opgeruimd. De, de rommelmarkt zal zich ophouden in de volgende straten: De Potgieterstraat, de Costa -straat, Genesta Genestastraat en de Ten Katen Voor de kinderen zijn de hele dag een springkussen aanwezig. Dat allemaal op 27 augustus, van 7 uur s morgens tot 4 uur s middags. De rommelmarkt Oud-Noord. Dan op 27 augustus van 10 uur morgens tot 4 uur... is het weer tijd voor de Jutters Kofferbakmarkt. Daar heb je hem weer. weer. <laughs> Na even plaatsgemaakt te hebben voor de toeristenmarkten... is de Jutters Kofferbakmarkt op de Gasthuisplein in Zandvoort... weer terug van weg geweest. Op zaterdag 27 augustus en 11 september... bent u weer van harte welkom om uw spulletjes te koop aan te bieden of te kopen. Al vier jaar blijkt de Jutters Kofferbakmarkt in Zandvoort een groot succes. Dat allemaal op 27 augustus van 10 uur morgens tot 4 uur middags. Meer informatie over de Jutters Kofferbakmarkt kunt u terugvinden op www.onair-events.nl Gaan we naar 28 augustus. Dan is het tijd voor de kinderspeeldag van 9 uur s morgens tot 4 uur s middags. Kom lekker spelen op deze kinderspeeldag in Zandvoort oud Noord. Er zijn diverse springkustens aanwezig... en de kinderen kunnen geschminkt en getatoeëerd worden. Dus de aanhalingstekens uiteraard. Er zullen spelletjes gespeeld worden in samenwerking met de scouting. Aan het eind van de dag wordt er afgesloten... met een alombekende kampioenschappen van Zandvoort. Dat allemaal op 28 augustus van 9 uur s morgens tot 4 uur s middags. En uh, natuurlijk dat allemaal in Oud Noord. Dan op 28 augustus is het we weer voor Jazz aan Zee. En dan hebben we het over Talassa. Zondag 28 augustus speelt in Talassa's Jazz en meer zo'n band waar men niet stil bij kan gaan zitten. De laatste optreden van de Roombada-dame, waar we het over hebben... midden in de winter, op 15 januari, was een groot succes... tijdens om de band uit te nodigen, terwijl de zon schijnt... en een lekker temperatuurtje, en dan het liefst op een gezellige zuidterras... met uitzicht op zee. Dus het wordt weer swingen bij Talassa aan zee op 28 augustus vanaf 4 uur met de Roombada-dama. En uh, wellicht dat u daar nog gezellig een hapje wil eten... reserveren is dan wel gewenst. Talassa aan zee en wel in het bargedeelte het juttertje. En gastvind Ton Ariensen staat alweer te popelen... om u dan te mogen verwelkomen. En dan kijken we nog even vooruit naar een groot evenement... Op twee, van 2 tot en met 4 september. Want dan is het weer tijd voor de historic Grand Prix Zandvoort. Racefans kunnen weer het echte Zandvoortse Grand Prix-gevoel beleven. Naast races van de historische pre-66 Grand Prix-cars... wordt het publiek getrakteerd op races van de Grand Prix Masters... De, met Formule 1-auto's in een originele start, sportscars en historische GT's. Een must voor de autosportliefhebber. Historic Grand Prix Zandvoort, 2 tot en met 4 september. Uiteraard op het circuitpark Park Zandvoort. Tot, tot zover. zover. Dankjewel Albert wel, Albert. Er is uh, de komende dagen weer voldoende te doen. En wil je het even met op je gemak nalezen? Dat kan via de CFM-app die je gratis kan downloaden... in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort.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 She can and she can <laughs> Living on a dream ain't easy Closer than it, the tight to the fit, it. and the chills stay away. Uh, uh, yeah. Keep them in stride, for family pride. You know that faith is your foundation. Oh, no, With a no, whole no, lot no. of love and a warm conversation, but don't, don't forget to Make Making you strong where you belong. We hebben al een hele tijd niet meer gedraaid op de radio. Vandaar een keer goed gemaakt op deze zondagmiddag bij CFM. Je de Paul Young en The Love of the Common People. Nou, de Masters of Formula 3 is bijna ten einde. Straks gaan we weer naar het circuit schakelen. Nou, willen we willen van deze en horen wie de Masters dit jaar gewonnen heeft... op het circuitpark Zandvoort. Maar eerst het voetbal weer... We gaan kijken naar de tussenstanden in de eredivisie, Albert Jan. En wel van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Allereerst FC Utrecht thuis tegen AZ, tussenstand 0 tegen 1. En dan Sparta Rotterdam speelt vanmiddag tegen Coventry. Eagles. Daar nog niet gescoord, 0 tegen 0. En om kwart voor vijf krijgen we de klapper van de dag. Heracles Almelo ontvangt Feyenoord. Oké, okay, tot zover. En radio in het zand. Voor zon. Zee. En heel veel zomerhits. Dit is ZFM Zandvoort. En uiteraard houden we die wedstrijden voor je in de gaten. Oh yeah. He calls me the devil. I make him wanna sing. Every time I knock. He can help but let me in. Must be homesick for the real.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 Het was een, de nieuwe single van Dua Lipa. De volg van uh, Bidouan, die heet dan Denel. Nou, we schakelen weer snel over naar het circuitpark Zandvoort, Want we willen natuurlijk weten wie de Masters of Formula 3 uh, gewonnen heeft. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, en dat geldt, want uh, wij hadden willen van deze op het circuit uh, voor ons aanwezig... Uh, die de wedstrijd uh, in de gaten heeft gehouden. Hoe is de wedstrijd verlopen, Willem? Nogmaals, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ja, je zegt het al, uh, de wedstrijd is uh, gelopen. Inmiddels weer uh, stil hier op uh, Zandvoort. Geen uh, racegeluiden meer. De uh, masters op uh, Formule 3 uh, dit jaar... Ja, de titel gaat naar Zweden, want hij is gewonnen door uh, de Zweed uh, Joel Eriksson. Met op de tweede plaats uh, ook al uh, in het noorden. Uh, komt hij vandaan dan uit Finland uh, Nico Kari. En op de derde plaats uh, vinden we terug uh, de Braziliaan Sergio Zeta Camara. Dan hebben we met de Masters ook altijd een uh, prijs uh, voor de snelste ronde. Nou, dan zou je denken... Dat zal dan ook wel naar een van die uh, eerste uh, drie gaan. Mm Hij -hmm. is overigens de Marcel Albers prijs die wordt uitgereikt door de vader uh, van Marcel Albers. Uh, mm -hmm. Nederlandse coureur uit uh, een uh, groot talent op weg naar de Formule 1 en die is toen met een uh, Formule 3 verongelukt op uh, uh, een park in uh, Engeland. En, ja, ieder jaar met de mars uh, wordt daar even bij stilgestaan door de. Die snelste ronde rijdt, Marcel uit. Prijs uit te rijden en die gaat uh, heel ver weg, want die gaat naar China. Het is de Chinees en dan moet ik even kijken hoor. Naam, ik ben niet zo goed in Chinees. Uh, Doe je best. Luang <laughs> ...ja, Die heeft de snelste ronde gereden en die uh, wordt half, uh, daarom beloond met een prijs. Joel Eriksson, uh, de winnaar dus van de. Op op Formule 3 en of we hem ook in Formule 1 gaan zien, ja, dat is altijd afwachten, natuurlijk. Als we even kijken naar het huidige Formule 1 startveld, dan zien we daar nog vier voormalige uh, Mars-winnaars in terug: en dat zijn uh, Max Verstappen, Lewis Hamilton, uh, Nico Wolkenberg en uh, Fanterie Portas, hierboven is ook deze Masters gewonnen en rijden nu in de in. Dus wie weet zit dat voor Joël Eriksen ook in het verschiet. Ja, we hadden vandaag de tweede race voor de Formule 3. Gisteren ook al een race uh, met zeg maar, de stadposities die daarmee uh, bepaald werden. En als we nou naar die uh, Eriksson kijken die uh, vandaag de race gewonnen heeft... hoe heeft hij trouwens uh, gisteren gedaan? Was hij ook zo goed nou ja. of niet? Gisteren uh, wist hij ook die uh, race te winnen, dus hij vertrok van de pole position. En dus uiteraard altijd uh, de mooiste plek om te trekken... en uh, val je dan uh, in de stad, om uh, zo maar te zeggen... Ja. Dan begin je aan de leiding en dat heeft zij gedaan. En hij is ook aan de leiding geëindigd, en daarmee deze race geworden. Oké, okay, nou Willem, betekent dit dat het programma voor vandaag erop zit? Of gaan we nog een andere race krijgen? Nou ja, er is nog één race. Zo. Dat is een uh, ja, beetje amateurkwarts uit Duitsland. Uh, Vergelijkbaar met de uh, ja, Dutch Supercars, uh, STTTT, uh, Supertoolwagen Troepen, heet dat. Ik weet niet of dat thema uh, interessant is uh, dat we daar ook nog uh, verslag van gaan doen. Maar uh, hoe was de publieke belangstelling over de afgelopen drie dagen uh, gemiddeld? Nou ja, het is uh, vandaag uh, reuze meegevallen. Het was het misschien nog wel drukker uh, als vandaag. Uh, had uh, waarschijnlijk ook te maken met het weer uh, vanmorgen. Die fikse regenbuien maar... Later op de dag zijn er toch nog aardig wat mensen gekomen. Het exacte aantal heb ik nog niet gezien, want het zijn, ik denk, we hoorde Erik Wijers, directeur van SPI zaterdag, zeggen dat hij ja, vanuit ging. De verwachting was zo'n 15.000 mensen. En ik denk dat hij daar niet ver na zit. Oké, okay, nou en volgende week uh, alweer uh, de, de, uh, de Italiaanse weekend met allemaal uh, mooie Italiaanse alfa's en noem maar op. Dus we activiteiten allemaal op het circuitpark Zandvoort. Ja, dat, uh, klopt. Dat is uh, volgende week uh, hier op het circuitpark Zandvoort. En uh, ja, daarna wordt het uh, helemaal weer mooi uh, natuurlijk, want over twee weken uh, hebben we alweer de historische uh, Grand Prix hier op het circuitpark Zandvoort. Oké, okay, we zullen elkaar nog veelvuldig aan de telefoon hebben. Ik, ik zou zeggen, uh, bedankt voor uh, je verslaggeving uh, live vanaf het circuitpark Zandvoort. Ja, is goed. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel Willem oh, oh, voor deze op het circuit het hele weekend uh, aanwezig geweest. Tijdens de Zandvoort Masters. Die dus gewonnen is door Ericsson. Jawel, nou uh, we gaan uh, alweer uh, bijna op het uh, nieuws en weer van 4 uh, uur. Maar niet getreurd, hoor, daarna zijn we er nog één uur lang met onder meer het gedicht van de dag... En dat gaat dan weer een mooie worden. Gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen omroep. CFM met nu Rose Awards. Singing tonight, but girl, you gotta love me and treat me so right. schreeuwen het even lekker uit met uit 1988 alweer. Dat was de single van hoor. De, de Cutley Toy, op de zondag uh, bij CFM. Nogmaals, goeiemiddag. En uh, ja, zojuist de Formule 3, die zit erop. En uh, nog één race zitten gaan en dan is het hele weekend weer voorbij... daar op Circuit Park Zandvoort. je vandaag deze plaat weer gedraaid. Elvis Crespo hoorde je en bijlarm. We gaan het hebben over uh, SV Zandvoort. Ja, en ook even over paardensport. Uh, we gaan even een weekje terug. SV Zandvoort heeft in de voorbereidingen voor de eerste keer dit seizoen... een overwinning behaald. Er werd af uh, vorige week zaterdag geoefend tegen SC Franeker, een derde klasser uit de KNVB-district Noord. Zandvoort won met 7-1. De uitslag toonde aan dat Zandvoort op de goede weg is... Maar dat er toch nog het een en het ander aan schort. Nou ja, daar zijn ook onverwedstrijden voor natuurlijk. Zo is het. En dan een berichtje uit de paardensport van Zandvoort. Katinka Rukert naar de Grand Prix. Af, uh, vorig weekend heeft onze plaatsgenoot Katharina Rukert... met haar paard Toro Rosso zich verzekerd met een, van een startbewijs voor de Grand Prix. De zwaarste klasse in de dressuursport. Zij haalde tijdens de subtopwedstrijd in Velsen-Zuid voldoende punten... om zich voor dit Walhalla van de paardensport te kwalificeren. En dan nog uh, nieuws uh, uit uh, Rio. Want uh, onze eigen Sanne Wevers, die goud heeft gehaald op de balk... Ja. die draagt de vlag tijdens het uh, sluitensceremonie. Dus... Yeah. Ja, goed hè? Zo is het, we gaan op naar het nieuws en weer van vier uur... we met deze van de Simple Minds en don't you forget about me...